Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het Radio 1-journaal taxeren wij het tafelzilver van de staat. Eerst krijgt u het NUS-journaal van Ewout de Jong. Het kabinet ziet er niets in om APN AMRO en SNS Reaal nu al van de hand te doen. Vanochtend zei werkgevers voorman Wientjes dat het kabinet in plaats van verdere lastenverzwaringen en bezuinigingen beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen. Minister Dijsselbloem van Financiën reageert afwijzend. Dit is natuurlijk geen oplossing aan problemen die we nu in de begroting hebben. Ik ben ingehuurd om netjes op de centjes te passen, op onze schatkist te passen. En dit past daar niet bij, dus ik ga geen dagen organiseren. Eerder vandaag zei minister Asscher dat de banken vandaag niet zouden opbrengen... wat er destijds voor is betaald. Nog eens tientallen eindexamenleerlingen hebben mogelijk gefraudeerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie... naar de gestolen examens van de Ibn Galdoenschool school in Rotterdam. Het gaat om leerlingen die zich niet hebben gemeld... in het kader van de inkeerregeling. Het onderzoek naar de diefstal is bijna klaar. Vier verdachten van de examendiefstal komen dit weekend vrij. Drie andere verdachten blijven vastzitten. Het Europees Parlement stemt in met de Europese begroting... voor de komende zeven jaar, van in totaal 960 miljard euro. In februari waren de lidstaten het na moeizame onderhandelingen al eens... maar het parlement lag dwars omdat het geld anders... en flexibeler gebruikt moest worden. Parlementsvoorzitter Schulz en voorzitter Barroso van de Europese Commissie... zeggen dat projecten om de werkloosheid aan te pakken nu voorrang krijgen. Ook wordt eerder geld vrijgemaakt... om onderzoek en innovatie in Europa aan te jagen.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 De liefde steunt die maatregelen, maar wil dat kamp met een visie komt op de toekomst van de postmarkt. Vijf jaar geleden bestond de tablet nog niet eens. Uh, smartphones waren er nauwelijks. Uh, die zijn er nu massaal. Uh, als je niet vooruit durft te kijken en vasthoudt aan wat je hebt, dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat je voor onbetaalbare uh, postregeltarieven komt. En dat willen we niet. Dat was VVD Tweede Kamerlid De Liefde. Coalitiegenoot PVDA vindt dat de VVD te snel gaat. Stichting Loterijverlies legt beslag op de administratie van de staatsloterij. De stichting vertegenwoordigt zo'n 40.000 mensen... die hun inzet terug willen hebben... omdat de staatsloterij in het verleden niet meldde... dat prijzen toen ook op niet verkochte loten konden vallen. De klanten willen de administratie van de staatsloterij bekijken... om de hoogte van een eventuele schadeclaim te kunnen bepalen. De politie en het Openbaar Ministerie... hebben vanmorgen het chemisch verpakkingsbedrijf... European Liquid Drumming doorzocht... Daarbij is de administratie in beslag genomen. Begin deze maand woedde er een grote brand bij het bedrijf in Oosterhout. Het OM vermoedt dat European Liquid Drumming zich niet aan een milieuvergunning heeft gehouden. Daarnaast zou het bedrijf niet alles gedaan hebben om te voorkomen dat de brand kon ontstaan.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 Dan gaan we naar de AWB, Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Lucella, de files staan op de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam... bij Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 5 kilometer. En een ongeluk op de A58 Eindhoven-Tilburg. Dat zorgt daarvoor veel vertraging tussen Pest en Moorgestel, 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Voor de rest een avondspits die nog altijd binnen de perken blijft. Eigenlijk de situatie in de Randstad is vrij dagelijks.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 Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf is het. Verkoop als staat SNS en ABN Amro dat levert een hoop geld op. Dan zijn er minder bezuinigingen nodig. Dat zegt Bernard Wintjes. Want hij vreest een stagnerende economie. En dan moet het om. Ga iets aan die staatsschuld doen. Alleen premier Rutte is het niet eens met Wintjes. Ja, dat lijkt me hoogst onverstandig. Als we niet zouden bezuinigen, dan zijn we echt bezig de rekening door te schuiven naar de volgende generatie. We moeten als Nederland, in het belang van economisch herstel, ook de overheidsuitgaven op orde brengen, in combinatie met de noodzakelijke hervormingen. Wintjes is bang dat met meer bezuinigingen economische groei in de knop zou worden gebroken. Als mensen bedrijven weten dat door niet te bezuinigen op wat langere termijn er hele grote bezuinigingen moeten plaatsvinden, of andere dramatische ingrepen, is dat buitengewoon slecht voor het vertrouwen. Uh, wat nu nodig is, is dat we als Nederland doen waar we voor staan en dat is onze eigen problemen oplossen. Dus onze overheidsbegroting op orde brengen, dat is alle hervormingen op zich in kleinere overheid. En daarnaast alle noodzakelijke hervormingen doorvoeren, juist ook in het belang van het investeringsklimaat en ons bedrijfsleven. De oppositie is een beetje afgehaakt deze week met uw plannen. Uh, de sociale partners haken nu af, u staat helemaal alleen. Ik deel uw waarneming niet. De sociale partners, daar hebben wij een sociaal akkoord mee gesloten. En dat zij natuurlijk op allerlei onderdelen van het beleid hun opvattingen hebben, dat verwijt ik hen niet. Maar we hebben over belangrijke hervormingen overeenstemming bereikt. De oppositie gisteren in het debat vond ik zeer constructief. Het de debat dat ik samen met Lodewijk heb gevoerd en ook voor een deel Jeroen Dijsseloen die eerder weg moest vanwege de Europese vergaderingen. Het debat over de aanbevelingen van de Europese Commissie. Ik vond dat zeer constructief. En ook daar zie ik aanknopperspunten. Premier Rutte, die houdt zoals altijd de moed erin. Uh, politiek verslaggever Peter Blok. Toch, uh, met, die, met die opstelling van windjes heb je het idee dat het kabinet weinig vrienden overhoudt. Uh, hoe zie jij dat? Ja, nou ja, daar lijkt het in ieder geval uh, wel op, hè? want dit is toch altijd wel een van de beste vrienden van het kabinet, werkgeversvoorman Bernhard Wientjes. Het komt natuurlijk ook niet uh, heel vaak voor dat werkgevers zeggen, het is katastrofaal, we beginnen steeds meer op Japan te lijken. Nou ja, daar groeit de economie al jaren niet meer. En ook dat ze zeggen, ze zijn op de verkeerde weg, het roer moet om... het kabinet moet niet extra bezuinigen... en al helemaal niet meer de belastingen verhogen volgend jaar. Verkoop dan ABN, AMRO en SNS real, maar dat is nu... Dus de belangrijkste boodschap van wintjes. En wat zou dat opleveren? Ja, miljarden, maar hoeveel, dat is uh, de vraag... ligt er natuurlijk vooral aan wat uh, kopers er dan voor over hebben. Maar ja, als we die banken nu al verkopen... dan weten we zeker dat we hoe dan ook een flink verlies moeten slikken. Nou, er staan ook uh, nu allerlei verschillende bedragen in de boeken. De boekwaarde, uh, de marktwaarde heb je natuurlijk. Ja, en straks als de tijd echt rijp is... Ja, dan uh, is het allerbelangrijkste uiteindelijk de verkoopprijs. Nou, Gerrit Salom, uh, de uh, topman van ABN AMRO... die zei vorige week dat zijn bank 14 miljard waard is... Nou, minister Dijsselbloem, die wil geen prijsjes plakken. tafel van staat er goed bij. Um, maar dit is natuurlijk geen oplossing aan problemen... die we nu in de begroting hebben. Ik ben uh, ingehuurd om netjes op de centjes te passen. Uh, op onze schatkist te passen. En dit past daar niet bij. Dus uh, ik ga geen doldwaansdagen organiseren. Ja, dus voorlopig nog geen uitverkoop. Ja, hij gaat erover, hè, minister Dijsselbloem van Financiën. Als we het al zouden doen, die banken verkopen... Ja, dan hebben we er ook niet zo heel veel aan. Want wij moeten vooral iets doen aan ons begrotingstekort... Ja, met deze eenmalige miljarden, daar nemen de rekenmeesters in Brussel geen genoegen. van. Ja, dat is dus een andere lijn dan de werkgevers nu kiezen. Wat blijft mm -hmm. er dan nog over van dat sociaal akkoord... waar die werkgevers ook belangrijk voor zijn? Ja, in ieder geval premier Rutte en Dijsselbloem die zijn niet van plan om te luisteren... om het roer ook radicaal om te gooien. Ze gaan 6 miljard bezuinigen. Ja, dat kan nu eenmaal niet zonder belastingverhogingen. Hoe graag die windjes dat ook wil... Maar dat sociaal akkoord, dat staat nog steeds... zegt ook Bernard Wientjes, de werkgeversvoorman. De kern is, het sociaal akkoord staat. Het feit dat we moeten bezuinigen, tast het sociaal akkoord niet aan. Zolang de bezuinigingen niet in tegenstelling zijn... Met de afspraken, het sociaal akkoord. En tot nu toe heb ik van de premier gehoord dat daar geen sprake van is. Ja, en dus houdt iedereen zich voorlopig nog keurig aan de afspraken. Waarvan natuurlijk de meesten wel op de lange baan zijn geschoven. En pas in 2016 ingaan. En eerst moet er nog flink bezuinigd worden in 2014. Peter Blok, dankjewel. Uh, Wintjes krijgt dus geen bijval, maar heeft wel een discussie geopend. over die bezittingen die in theorie verkocht kunnen worden van Nederland. Wat heeft Nederland eigenlijk behalve die twee uh, banken? Daarover praat ik met econoom Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Je ja, financiën wil geen optelsom bekendmaken. Heeft u een schatting hoeveel dat, dat Nederlandse tafel zilver waard is? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar de ABN AMRO is, is duidelijk... een van de grootste staatsdeelnemingen van, uh, van Nederland. Verder zitten er nog een paar andere hele grote tussen, zoals de Gasunie bijvoorbeeld, uh, en een heleboel uh, kleintjes, zoals de staatsloterij bijvoorbeeld... Ja, en uh, havenbedrijven Rotterdam en zo. Maar ja, dat, dat, dat zou geen miljarden opleveren, denk ik. Nee, en, en ik denk dat je toch eerst moet bedenken... Uh, willen we dat um, de overheid daar een rol in speelt bij die staatsbedrijven? Willen we dat het publiek eigendom is of willen we dat liever niet? En die discussie moet je eerst voeren, denk ik. En pas als je vindt dat eigenlijk de overheid daar geen uh, belang in zou moeten hebben... dan kun je gaan praten over privatisering. Maar dan zou ik nog steeds even wachten totdat de markt wat beter is. Ja, maar dat zou bij die banken bijvoorbeeld, denk ik, wel kunnen. Want die zijn gekocht... Op... Om, om ze te redden, om de Nederlandse rekeninghouders uh, tegemoet te komen... De, hun rekening veilig te stellen. Dat was niet een principe van wij moeten per se banken hebben, toch? Nee, klopt. Ze staan bij Financiën ook, ook expliciet... als tijdelijke financiële deelnemingen in de boeken. Dus, dus echt het, uh, de bedoeling is om ze ooit te privatiseren. Maar uh, wat Wintjes nu voorstelt, is om ze te privatiseren... om het begrotingstekort van volgend jaar op te lossen. Ja, dat staat de Europese Commissie al niet toe... want die willen structurele bezuinigingen. En verder, uh, ja... Wij wij kunnen ons nog steeds financieren tegen een hele lage rente in de markt. Dus het lijkt een beetje op een paniekverkoop dan. En dat moet je nooit doen. Want het is, is niet preis... zo dat als je het verkoopt, 14 miljard euro rijker... dat iedereen zegt, nou ja, dan hoeven we in ieder geval die 6 miljard niet te uh, uh, besparen. Nou ja, de, de, de, nogmaals, de commissie die eist structurele bezuinigingen. Natuurlijk is het zo dat als de staatsschuld wat lager is, dat je wat minder rente betaalt. Maar je krijgt ook minder inkomsten uit je staatsdeelneming. Dus de dividenden van ABN AMRO krijg je dan ook niet meer. Um, en, en verder denk ik uh, toch, uh, het kost sowieso tijd als je het al meteen zou willen verkopen. En als de markt weet dat je uh, haast hebt om het mm. te verkopen, is de prijs die je krijgt gewoon erg laag. Dus ja. je moet dat alleen maar doen als je wanhopig bent. En, en zo wanhopig staat de Nederlandse economie er nog niet voor. Want dan denk ik aan Griekenland. Daarvan riep iedereen wel, verkoop uh, al die staatsdeelnemingen maar. Of niet allemaal, maar op een gegeven moment was het zelfs... verkoop dan je eilanden maar. Ja, en ook daar had men veel te hoge verwachtingen van wat men kon verkopen. En, en ja, een paar privatiseringen zijn gelukt. Maar laatst is er nog een hele grote privatisering van een energiebedrijf afgeketst. Dus zo makkelijk is het dan uh, ook niet om dat heel snel te doen tegen een goede prijs. En we zijn natuurlijk Griekenland niet. We kunnen ons prima financieren tegen een hele lage rente, nog steeds rond 2 in de markt. Dus zo wanhopig is het hier niet. En dan zegt u uh, gewoon blijven houden. Ik, ik zou alleen privatiseren als je vindt dat de overheid geen rol heeft in het staatsbedrijf. En dan zou ik dat zorgvuldig voorbereiden full en het proberen tegen een goede prijs te verkopen. Meneer Arnold, dank u wel en goedemiddag. Graag aan. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Hoe is het ondertussen met Igor Seisling, de enige Nederlander in het enkel spel op Wimbledon. Mark Brasser, de tweede set is inmiddels afgelopen. En die set gewonnen door Igor Seisling. Hij leidt dus met 2-0 in sets. Een heel spannende set met een, met een bizar einde. Seisling uh, een break voor. Kwam op 5-3. Toe volgde er een ellenlange service game van niet van wel 10 minuten. Seisling kreeg daarin twee setpoints. Nou, uiteindelijk sleepte de Canadees de game toch nog binnen. Het werd 5-4. Seisling ging serveren voor die tweede set. Kwam 40-0 achter op eigen service. Hij leek daar gebroken te gaan worden. Het leek 5 5 te gaan worden. Maar Seisling serveert goed, speelt er vijf geweldige punten achter elkaar... haalt de game binnen en haalt de set daarmee binnen. 2-0 voorsprong dus in sets voor Igor Sijsling De partij ligt even stil, Raonic is van de baan. heeft even om wat over na te denken in de kleedkamer. Misschien even een, een, een plaspauze. Maar het gaat dus goed met Igor Sijsling op baan 18 hier op Wimbledon. Hij leidt met 2-0 sets tegen Milos Raonic Dan de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Avondspits is nog altijd die binnen de berken blijft. Vooral rond Utrecht en Rotterdam. De meeste dagelijkse files bij Den Haag en Amsterdam valt het allemaal erg mee. Er valt er eentje op en die staat op de A58 Eindhoven-Tilburg. Het is de nasleep van een ongeluk tussen Knopend Batadorp en Moorgestel. 7 kilometer. U kon het al eerder horen, deze uitzending, dat de honderden zelfstandige postbezorgers boos zijn. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor het bezorgen van de pakjes in opdracht van PostNL. Daarom staken ze en gaan ze naar Den Haag. Een grote groep is onderweg, want vanavond is er in Den Haag een debat over de postmarkt. Ze verzamelden zich in Amsterdam-Sloterdijk voor het distributiecentrum van PostNL. Bij verslaggever Karin Alberts. Er komt een aantal bussen aanrijden, een aantal collega's... En dan gejoel, gejuich op bij de andere stakers. Het is hier begonnen, hè, op dinsdag, ja, de actie? Ja, ja, dinsdag, dinsdag. En hij breidt zich nu uit. Er komen nu collega's uit ja, andere, collega's, andere steden. Morgen misschien meer. Je ja. nee, niet hè? dat er gewerkt gaat worden vandaag? Nee, ja, ik denk niet. Het, het, het, het, het, het, het, het houden ze gewoon, hoor. Nee. Tot, totdat het een beetje bekend is. Ja. Ja. Het is een armoede, hoor. Al die mensen hebben ook een hypotheek in huis. Kinderen en dan voor een heel laag prijsje werken. Je wordt gewoon weggedrukt. Maar wanneer is dat begonnen dat ze jullie steeds minder gingen betalen De per pakje? twee jaar denk ik. De laatste twee jaar zoiets. Anderhalf jaar, twee jaar. Maar eerst was het wel een beetje redelijk hoor. Twee jaar, doen zagen ze het al. Maar ze smeren eerst een bus aan. Een leasecontract Voor vier jaar. En dan zit je daar vast. En dan pas begint het al. Dan krijgen je eerst een redelijk prijs. En dan zeggen ze, oh kijk eens. Je krijgt 1,30. Dan kun je wel gaan denk ik. En dan... En dan pas na een half jaar haalt ze in één keer 20 cent van je bedrag af, van je tarief. En dan ben je de sjaakie. Dan moet je werken, want het moet betaald worden. Ik heet jullie van harte allemaal welkom. Uh, ik, ik probeer mijn best te doen, ik ben nu zo'n toespraakhouder. Maar TNT heeft iets van mij gemaakt, uiteindelijk. Maar iemand moest hiervoor opkomen... We hadden dit helemaal niet voorgesteld, dat we samen sterk zouden zijn. Ze concurreerden ons elkaar, daarvan maakten ze misbruik van. Vergeet één ding niet, samen staan we sterk. Dat is de enige kracht wat wij ons hebben. Werner van Bastelaar, hoofd Media relaties van PostNL, staan voor het distributiecentrum. Hoeveel pakjes liggen daar te wachten op bezorging? Nou, gelukkig hier heel weinig. We hebben de pakjes die hier lagen naar een ander centrum gebracht... Gisteravond was de achterstand in de te bezorgen pakketjes 48.000 stuks. Dus 48.000 pakketjes die te laat bij consumenten aankomen. En dat doet pijn, denk ik? Dat doet pijn voor personeel, dat doet pijn voor onze klanten. Uh, en dat doet pijn voor consumenten die via het internet iets besteld hebben. En die er vanuit mochten gaan dat die pakketjes gewoon op tijd aankwamen. En nu, er gaat gepraat worden vanmiddag. Denkt u dat er snel een overeenkomst zal uh, liggen? We hopen er vanmiddag uit te komen. Uh, we gaan aan tafel zitten met uh, FNV-bondgenoten. Uh, met een vertegenwoordiging van de actievoerders. Uh, en we hopen er vanmiddag nee. uit te komen. Of dat snel gebeurt, ja, dat weet ik niet. Uh, maar uh, nee. ons is er alles op gericht om ervoor te zorgen... dat eigenlijk morgen de stakende chauffeurs weer aan het werk gaan. Maar al die mensen die hier nu staan, het zijn kleine ondernemers, zelfstandigen... die zijn natuurlijk ook ergens bang dat het consequenties heeft dat ze meedoen met die staking. Zijn die consequenties erg? Nee, het zijn er zijn absoluut geen consequenties. We leven in Nederland in een vrij land. Iedereen heeft het recht om actie te voeren. Dus ook onze chauffeurs en iedereen die actie gevoerd heeft... en die uiteindelijk instemt met, als we er vandaag uitkomen, met het akkoord met FNV-bondgenoten... die mag wat ons betreft morgen gewoon weer rijden. Op naar Den Haag, de actievoerders. Dan de kwaliteit van de kinderopvang. Die is gestegen voor het eerst in jaren. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Uh, zo wordt de ontwikkeling van jonge kinderen... bij driekwart van de kinderdagverblijven nog te weinig gestimuleerd. Jeroen de Jager is uh, bij het Kinderrijk in Amstelveen. Een de kinderdagverblijf, uh, Jeroen. En daar hebben ze bij jou wel aandacht voor? Um, ja, volgens mij wel. Het gaat wel. Er wordt uh, in ieder geval wel iets gedaan aan het leren, hè? of zijn jullie daar voortdurend mee bezig? Ja, we zijn uh, best wel veel bezig, ook met uh, het voedingsbeleid momenteel. Vooral om kinderen duidelijk te maken dat niet alles uit de supermarkt komt. En er komt net een andere pedagogisch medewerker met twee bakjes met appeltjes erin... en groente, uh, ja. komkommer, wortel. Uit eigen tuin trouwens, want hier is nee, ook een moestuintje. Dat momenteel niet uit eigen tuin, maar we hebben vanochtend uh, wel aardbeidjes... uit eigen tuin al op. Jolanda is de pe pedagogisch medewerker hier... Ja, en uh, we zijn ontzettend druk met alles bezig met pedagogisch beleid. Vooral voedingsbeleid, gezond eten. Daar zijn wij ontzettend momenteel mee bezig. Vooral Is dat wij... veranderd dus? Ja, we zijn er heel erg mee bezig in verband met te dikke kinderen tegenwoordig. En dat deed je drie jaar geleden niet? We je er anders naar. Kijk je er anders naar. Vooral omdat je nu toch steeds meer op de... overal hoort van ja, te dikke kinderen. Dus wij hebben gekeken van wat kunnen we eraan doen want de eerste vier jaar is gewoon heel belangrijk natuurlijk de aanzet voor later dus leren gaat niet alleen maar over rekenen taal wiskunde dat soort dingen maar in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Ja. Nee. ja. Het gaat over van alles? Ja, alles, alle momenten gedurende de dag is een leermoment. Debbie Witten is hier de locatiemanager. Ja. Uh, locatie locatie manager. Ja, ja. ja, klopt. Wij zien eigenlijk dat het door het hele dagritme heen alle situaties leermomenten opleveren. En dat kan zijn met de voeding, dat kan zijn met liedjes zingen, taalaanbod, voorlezen. Dus in eigenlijk alles spelende wijs leren de kinderen heel veel van ons, maar ook vooral van elkaar. Ja, nou is er een onderzoek gedaan. Um, en eigenlijk is het de conclusie van het onderzoek, want je kunt het positief brengen, zeg maar, dat er verbetering is... Ja. Maar er is verbetering van in de schaal van onvoldoende naar matig. Het is nog steeds matig gesteld in die kinderopvang dus. Ja, we zijn kleine stapjes aan het maken, maar we zetten wel stappen. En je kunt ook niet alles tegelijk aanpakken. Je kan beter kleine stapjes gedegen maken... dan dat je alles tegelijk aan wil pakken... en uiteindelijk op een tien uit wil komen in een hele korte tijd. En wat zou er dan hier bij Kinderrijk nog kunnen verbeteren? Uh, wat wij altijd kunnen verbeteren is dat we altijd de signalen van de kinderen nog beter op kunnen pakken. En dat betekent dat we ze adequaat reageren op de behoeften van het kind op het moment waarop het kind het nodig heeft. Ja, ja. En dat we zoveel mogelijk willen proberen het individuele kind te leren kennen in de groepsopvang, binnen die groepsopvang. Ik ga heel even hier mijn microfoon bijhouden. Dan worden er nog stukjes uitgedeeld. Ja, er worden stukjes uitgedeeld. Uh, worteltjes, tomaatjes, paprikaatjes, van alles. En zij ze mogen zelf kiezen. Oké, hey, en uh, eens even kijken. Wie zal ik eens even iets vragen? Zal ik jou wat vragen? Is dat goed? Wat heb je gedaan vandaag? Wat heb je gedaan vandaag? Wat heb je gedaan vandaag? Nee, ze is een worteltje aan het eten. Maar wat hebben jullie gedaan vandaag? Even los van dit moment. Nou, we hebben vandaag vooral een 3-plus activiteit. Dat doen we dagelijks. En dat is? Dat is uh, juist de, drie, de driejarige extra aandacht geven. En we hebben vandaag macaroni gemaakt. Macaroni gemaakt? Ja. Okay. Dus uh, gekookt, alles gewoon vanaf begin af aan gedaan. Kinderen hebben zelf gesneden. Okay. En uh, ze staan in de pannen te roeren onder begeleiding van... Natuurlijk. Ja, dus, uh, leuk. En dat is elke dag zo'n 3-plus activiteit. Leuk. Juist om de extra, uh, extra leermomentjes te geven zoals jullie het al over hebben. Even nog één ander aspectje. Uh, want uh, er wordt bezuinigd op de kinderopvang. Het gaat uh, in die zin wat minder. Hier is ook wat teruggelopen omdat de crisis heerst. Van 98% bezetting naar 80% bezetting. Uh, in Amsterdam net, vandaag bekend geworden, ijsterk. Uh, sluit al zijn vestigingen. Honderden ja. kinderen die daar op straat zijn. Ouders zitten met hun handen in het haar. Wat betekent die bezuiniging? hier voor de kwaliteit van de opvang? Nou, daar hebben we toevallig, of niet toevallig... we zijn er natuurlijk al eigenlijk vanaf vorig jaar mee bezig. Je ziet het aankomen, dus je gaat kijken... hoe je je kwaliteit toch kunt behouden... en toch wat ja, meer op je bedrijfsvoering te letten... van hoe gaat dat financieel. Mm. En we zullen uh, niet bezuinigen op alle pedagogische uh, invloeden... die wij kunnen hebben... maar je kunt wel op andere dingen bezuinigen. Dus bijvoorbeeld je voedingsbeleid... aanpassen op het uh, aantal kinderen goed inkopen, dat soort zaken. Okay. Goed. Um, over een uurtje gaan we nog even verder praten. Gaan we ook de ouders die hier inmiddels bezig zijn om hun kinderen op te halen... eens dus even uh, ondervragen over hoe zij het hier vinden. Dank je ja. ja. Jeroen de Jager vanuit Amstelveen. Dan nu, even terug naar de zomer van 2011. Ik zet op de tweede plaats. Het geweldige fenomeen uit Zeeland. Johnny <tiedert> <tiedert> En op de allerlaatste van de Rabobank, wielkamp, oh. tijdrijden en veldrijden. Middagen, hier in Boksmeer, Lars Boom! Lars Boom won in 2011 de ronde van Boksmeer. Het leek erop dat hij dit jaar niet door zou gaan. De profronde van Boksmeer is gered. Voormalig wielrenner Twan Pols heeft een belangrijke rol gespeeld bij de doorstart. Dag meneer Pols, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want wat zou het zijn, de tour afgelopen en geen Boksmeer? Nee, de ronde van Boksmeer is toch een begrip, ook in, in de wielersport. Uh, als mensen het over Boksmeer hebben, dan is het meestal uh, het dagelijks naar de Tour. En wat was nou het probleem? Er was, was volgens mij iets van ruzie, toch, tussen de organisatie <laughs> ja, en wat horeca? Dat, dat, dat weet ik niet. De, de, de, de, het, huidige, of het, huidige, het voormalige stichtingbestuur van de naar van de Tour, die hadden problemen met de horeca. Wat er exact over uh, is gegaan, dat, dat weten wij niet, want ben, ik ben er niet bij betrokken geweest. En die hebben op een gegeven moment gezegd van uh, op deze wijze kunnen wij de ronde niet meer organiseren. En die hebben we, eigenlijk hebben ze de dus stek uit, uit de ronde getrokken. En uh, toen heeft uh, de burgemeester, de Kamer van Soefs, het initiatief genomen om um, toch te onderzoeken of die ronde toch, uh, toch door kan gaan. Zeker misschien dit jaar en zeker volgend jaar. Nou, er is een initiatiefgroep is, uh, is daar... Uh, in, ...in opgericht en daar heb ik ook plaats in genomen. Want ja, je ziet mijn verleden, ik, ik heb meerdere malen de Ronde van Boksmeer hebben gereden. Ik kom uit de gemeente Boksmeer en het vond min of meer ook een taak om te kijken... ...om te onderzoeken of, of het haalbaar was om die ronde weer door te laten gaan. Ja, en is het allemaal ja, hebben... oké okay nu met de horeca dan? Ja, ja, alles is met de horeca's geregeld. We hebben daar uh, gesprekken mee gehad uh, en dus zelfs nu zo uh, er zijn afspraken met de horeca gemaakt... En de, de, de, de, de entree is, is gratis. Dus in het verleden was het zo dat je dan, uh, als je naar de ronde uh, wou komen kijken, dan moest je een entree betalen. Maar dat is nu niet. Dus dat is ook weer uh, ja, en toch wat een unicum, moet ik zeggen. En daar is de horeca blij mee en, en daarom betalen ze dan weer mee aan de organisatie? Zit het zo in elkaar? Ja, kijk, er zijn afspraken gemaakt met de horeca, want de horeca heeft altijd uh, aangegeven, we willen vrij entree, want er komen er ook meer mensen. Nou, dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk beter voor de horeca, maar er moet natuurlijk wel iets tegenover staan. Want, kijk, een ronde organiseren uh, kost heel veel geld. Kijk, en als je dan die aantrein mist, uh, ja, dan valt er een gat in de begroting. En dat moet ook opgevuld worden. Hm. Het, is, het is al over ruim drie weken, terwijl iedereen dacht dat het niet door zou gaan. Hoe krijg je dan nog uh, de toprenners daar? Nou, de renners is het minste, minste probleem, hoor, moet ik zeggen. Kijk, de organisatie is, is een groot probleem. Kijk, want uh, zo'n rondje organiseren, dan heb je toch wel een 250 uh, vrijwilligers heb je nodig. Nou, die zijn, die zijn benaderd. Je hebt uh, ook mensen nodig die de vrijwilligers weer aansturen. Dat is ook allemaal geregeld. Ja, en, het, het, en het tweede probleem is toch de sponsors. Nou, die sponsors zijn allemaal benaderd. Uh, er zijn sponsors bij die zeggen van, zelfs van... ik heb in het verleden niks bedrag gesponsord en ik verdubbel dat... of ik uh, zelfs nog meer. En er zijn ook mensen bij die zeggen van... ik heb de gesponsord en ik, ik ga dat nu kwaad doen. Want ik vind het ook wel voor, uh, belangrijk voor boxmeer dat zo'n evenement doorgaat. En uh, zo zal het ja. uh, gebeuren, in ieder geval dit jaar. Twan Poels, dank voor uw uitleg en succes dankjewel. met de organisatie. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan uh, meer sport, Wimbledon. Igor Seisling was goed bezig tegen de Canadese Raunitsch. Uh, derde set nu, Mark Brasser. Tja, het gaat hier om drie gewonnen sets. Hè. En dat is natuurlijk wel iets anders dan de normale toernooien... waar er om twee gewonnen sets wordt gespeeld. Het is dus zaak voor Igor Sijsling om dat hoge niveau... dat hele hoge niveau dat we in de eerste twee sets van hem gezien hebben... om dat in de derde set vast te houden. Nou, dat, dat lukt hem vooralsnog heel erg goed. Er zijn vier games gespeeld. Het is 2-2, nog altijd geen breaks. En het is goed om te zien dat nogmaals... dat, dat, dat hij een heel hoog niveau heeft, Igor Sijsling, Dat zijn service gewoon blijft lopen. En nu... Is is het is ook zaak om ja, de concentratie vast te houden. Om, om, om tegen deze Milos Raonic, die ja, niet heel overtuigend speelt... veel onnodige fouten maakt. Er staat al op bijna twintig onnodige fouten. De Canadees. Maar goed, die kan ook van het een op het andere moment beter gaan spelen. En dan is het zaak dus voor Igor Seisling om de koppen bij te houden. Om gewoon het ding, zijn ding te blijven doen. Goed serveren. Hopen dat hij kansjes krijgt. En daarvan uh, proberen te profiteren. 2-2 dus in de derde set. Milos Raonic serveert. Hij is deze set begonnen met serveren. Maar het is 2-0 in sets in het voordeel.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 Medewerkers van PostNL zijn gevraagd om zelf met hun eigen auto pakketjes rond te brengen. Nu de koeriers staken. Het gaat vooral om aangetekende brieven. Door de staking liggen tienduizenden pakketten te wachten op bezorging. De ZZP'ers die gewoonlijk de bezorging doen, staken omdat ze het niet eens zijn met de lagere tarieven die PostNL wil betalen.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 Op dit moment is het vrij bewolkt en er valt wat regen in het noordoosten van het land. Het is ook vrij koud met temperaturen van 12 tot amper 15 graden. Vannacht dan valt er wat regen in het noordoosten. Elders komt ook hier en daar een bui voor. De minimumtemperatuur die komt uit op 9 tot 11 graden. Daarbij is het bewolkt en staat er een zwak tot matige westenwind. Morgen dan is het ook meest bewolkt. In het westen blijft het grotendeels droog, maar in het oosten en noorden zijn er buien.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 Utrecht en Rotterdam de meeste dagelijkse files. Het valt erg mee met de avondspits bij Den Haag en Amsterdam. De opvallende zaken zijn de file op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen Vught en Bokstol ruim 8 kilometer. Op de A15 Gorkem richting Europoort... ligt bij Rotterdam-Scharlo's een loopvlak van een band op de weg. Het staat 6 kilometer file vanaf de Ridderkerk. En bij het knooppunt Vaanplein zijn nu twee rijstroken dicht. Je hoort het wel eens iemand zeggen op een verjaardag.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 Capgemini. People matter. Results count. minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten over de onrust in Egypte, want die houdt aan. De president, Morsi, is bijna een jaar aan de macht... en zijn tegenstanders komen veel in botsing met zijn aanhangers. Daar zijn ook mensen bij om het leven gekomen de afgelopen dagen. Sander van Hoorn, onze correspondent. Sander, waar komt die onrust op dit moment vandaan? Wat, wat zit hierachter? Nou, die onrust is eigenlijk nooit weg geweest. Uh, de opstand van 2011 die begon in feite als een economische opstand. en Het is economisch in Egypte alleen maar erger geworden. Dus die onrust die, uh, zie je de afgelopen twee jaar uh, steeds weer opkomen. Uh, zeker ook in die dorpen waar uh, de afgelopen dagen het weer onrustig was. En ja, Dat is allemaal een opmaat naar grote demonstraties... die voor aanstaande zondag gepland zijn. En dat is omdat het dan een jaar geleden is dat de president aan de macht kwam? Ja, dat is precies een jaar geleden dan. En uh, nou ja, ik, ik, ik was toen in Cairo en uh, toen stond het Tahrirplein vol. En uh, mensen hadden niet zozeer op uh, Morsi gestemd. Heel veel mensen hadden vooral tegen die andere kandidaat gestemd. Maar even zo goed was er hoop toen. Nou ja, die hoop, daar is in een jaar heel weinig van terechtgekomen. En dus is er een campagne op, start ge, uh, op gang gekomen. Uh, Rebel heet de groep die dat organiseert. Tamarut in het Arabisch. En die verzamelen handtekeningen om Morsi af te zetten. Ze zeggen zelf dat ze al 15 miljoen handtekeningen uh, verzameld hebben. Ja, het is een bevolking natuurlijk van 90 miljoen. Maar even zo goed is het heel veel. Ja, en ze hopen dus zondag massaal mensen op de been te krijgen... met als voornaamste doel uh, nieuwe presidentsverkiezingen. En hoe, hoe typeer jij de reactie van Morsi hierop? Uh, too little te leed, om het in het mooi in Engels Gaat, te he? zeggen. Ja, nee, hij heeft, hij heeft gisteravond heeft hij een, een speech gegeven voor de hele natie. waarin hij zeven maatregelen aankondigde. Maar de oppositie maakte meteen gehakt: van zegt, eh, economische plannen hebben we eigenlijk niet echt gehoord. En het is weer het typische moslimbroederrecept: van het, het, het anderen de schuld geven. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar hebben mensen juist zoveel eh, van gehoord de afgelopen jaar. En daar zijn ze dus ook zo boos op. En ik verwacht dat de zondag echt heel veel mensen door heel Egypte. De zijn. En, en Rebel wil dus een, een nieuwe verkiezing. Uh, hebben ze een kandidaat, is er een, een logische tegenstrever van Morsi? Nou, en dat is het probleem. Mohammed Al-Baredij, dat, dat is een naam die je dan wel vaak hoort, die uh, voert zeg maar de gezamenlijke oppositiebewegingen aan. Dat is maar, je oud-diplomaat? Uh, uh, oud Oud-diplomaat precies, voorzitter geweest van het Internationaal Atoomenergieagentschap. En maar dat is iemand die in Egypte weliswaar steun geniet... maar nou niet echt misschien voor heel veel mensen de gedroomde kandidaat is. En dat is toch wel het probleem van de oppositie. Ik bedoel, de moslimbroeders die worden in toenemende mate minder populair. De president wordt minder populair, maar er is niet een andere iemand die uh, die populariteit overneemt. En ja, dat zouden dus hele interessante verkiezingen uh, kunnen worden. Maar de organisatoren van die rebel-campagne zeggen ook... dat interesseert ons niet. Ik bedoel, Morsi mag zich weer opnieuw kandidaat stellen... als er maar nieuwe verkiezingen komen. En opiniepeilingen, voor wat ze waard zijn in Egypte... die hebben laten zien dat de moslimbroeders een serieus probleem hebben. Dankjewel, Sander van Hoorn, over dit uh, laatste nieuws uit Egypte. Ik heb meer gehoord de afgelopen dagen... dat gevoelsmatig die Tour de France erg vroeg komt dit jaar. Maar hij gaat toch echt beginnen, zaterdag? Lange tijd uh, werd voor onmogelijk gehouden dat dat zou gebeuren op Corsica. Dat gaat gebeuren. Kijk, u komt al in de stemming. Sportief gezien wel wat uh, risico's op Corsica... door uh, de vele smalle wegen en bochten daar. Jeroen Wilaerti is alvast vertrokken naar het eiland met de ferry. Op de boot naar de toerstart, unieke belevenis. Vanaf Toulon was het 6,5 uur naar Ajaccio, geboortestad van Napoleon Bonaparte. Gerieflijke behouden vaart op een mega ferry vol toeristen en onze eigen groep met onder andere Mart Smeets. Het was behagelijk in de zon op het bovendek, in de lichtstoelen bij de Lido Bar. In de Tour de France, evenement voor fietsen, trekt in Porte Vecchio ten eerste een ander schip de aandacht. De Mega Esmeralda, ook al een enorme veerpont met elf verdiepingen. Het is dé oplossing voor wat Corsica tekortkomt komt aan kantoor en bergruimte voor de organisatie, de Permanence en de Salle de Presse. Het perscentrum voor de honderden journalisten en cameramensen. Het is ook het vervoer van de vrachtwagens met de hekken en de bouwsels bij start en finish. Ja, just look at me. No, no, you can look at me. Finish. finish Foto-sessie op een bovendek. Klaas Jan ja. van der Wij van de Volkskrant. Ja. Je komt in de tour op Corsica in de gekste situaties terecht. Hartstikke leuk. Prachtig eiland. Mooi op een boot. Wat weet je nog meer? Dat is een geweldig eiland, we zijn er gisteren overheen gereden, fantastisch. Het geeft de illusie van schoonheid op ja, de Tour. Ja, bijna. Bijna een uh, hele schone Tour. Raymond Kerkhoffs, routinier van de Telegraaf. Al veel meegemaakt, maar op een boot? Nou, we hebben al een paar keer op een boot gezeten toen we van Dublin uh, naar het vasteland gingen. Toen we van Engeland in 1994 van het land gingen. Maar dit is wel heel bijzonder en dit is ook voor de eerste keer dat Corsica bezocht wordt in de 100-jarige geschiedenis. Zo'n boot is niet meer dan een oplossing voor al die verkeersproblematiek. Maar typeert het eigenlijk ook niet het gigantisme van de Ronde van Frankrijk? Ja, het geeft wel een bijzonder sfeertje. De Tour staat er voor stunts open. In het ene jaar weet je de Le Grand Départ in het centrum van Londen te brengen... dan weer in Rotterdam, dan in Monaco. Ja, dit is weer een nieuwe stunt. En, ja, het geeft toch wel aan hoe verplaatsbaar het wielrennen is... en wat tot de Tour echt een circus is. De Tour gaat van wal. Ja, als ze maar niet de bodem gaan. Ook voor wedstrijddirecteur Jean-François Pessieu is het bijzonder. Het komt allemaal samen op een boot, maar het voelt niet echt zo. Iedereen is tevreden. De ontvangst is warm. De ruimte is belangrijk. Alles gaat goed, zegt Pessieu. Oui, bien sûr. La preuve, c'est que on est on est sur un bateau, mais on s'aperçoit pas qu'on est sur un bateau. Non, je crois que tout le monde est content. L'accueil est chaleureux. L'espace est important. Tout tout va bien. De Mega Smeralda is een passende plek om over de komende drie etappes op Corsica te praten. Er schuilen gevaren genoeg op de smalle wegen in tal van bochten en afdalingen. Het zijn moeilijke wegen, weet Paschieu, maar ze zullen zorgen voor een mooi begin dat van invloed kan zijn op de Eindzegen in Parijs. Goed voor de Tour de France. De route difficile, maar route voor een beau départ. Uh... De Tour de France 3 euh, étapes en Corse de finale à Paris Het klassement kan al meteen een chaos worden, maar dat hoort bij de koers, vindt Pessieu. Zien of de leiders dit à kunnen met dat geweldige uitzicht peut-être peut-être on va voir mais c'est ça fait partie de la course cycliste comme ça bah on va voir au leader de faire voir qu'ils sont capables de passer sur toutes ces routes escarpées difficiles et avec un vue magnifique. Prachtig uitzicht aldus wedstrijd directeur Jean-François Pecheux. Van de Tour de France. Zaterdag dan is de eerste van de drie etappes op het eiland. De start in Porto Vecchio. Morgen meer in aanloop daar naartoe. Adama. Veel overlapt dit jaar met Wimbledon. Mark Brasser, uh, Igor Seisling was of is bezig aan de derde zet. Ja, was bezig aan de derde set. Gaat ook nu bijna weer beginnen aan de derde set. Het heeft hier heel eventjes stilgelegen. Ik, ik voorspelde het vanmorgen al. Er zou een klein buitje over Wimbledon heen trekken. Nou, dat buitje dat is inderdaad uh, gekomen. Uh, bij een stand van 3-3 in de derde set. Uh, de spelers nou, bleven op de baan. Dus de, de, de voorspellingen waren dat de bui snel weg zou trekken en dat het niet al te veel regen zou opleveren. Nou, dat is ook niet gebeurd. De partij heeft denk ik een minuut of. Nu zo'n een kleine 10 minuten stilgelegen. En het is nu Milos Raunits die gaat serveren bij die 3-3 stand in de derde set. 2-0 in sets voor Seisling. Nog één grappig uh, feitje vanaf hier. Uh, Lodra, Mika Lodra, de eerste uitvaller van de dag vanmorgen. Uh, gaf op in zijn single. Nou, voelde zich blijkbaar in de loop van de dag wel weer goed om te dubbelen. Uh, ging met Nicolas Mahu uh, zijn partner uh, de, de baan op. En wat gebeurt? De tegenstanders geven op. Dus een rare dag voor, Nicolas, uh, voor Lodra, moet ik zeggen. Zelf opgegeven in zijn single wel gaan dubbelen. En vervolgens de tegenstanders opgeven. Dus hij heeft bijna geen wedstrijd gespeeld en is in het dubbelspel wel door naar de volgende ronde. Goed, Zijsling uh, inmiddels door. 15 gelijk in de service game van uh, Milos Raonic. Het is te hopen dat uh, deze onderbreking van zo'n 10 minuten uh, ja, dat hij het ritme van uh, de Amsterdammer uh, niet gebroken heeft. En dat hij deze, set, uh, deze derde set en dus de partij naar zich toe kan trekken. Elke werkdag ochtend van 6 tot half tien. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. I don't sleep. Stop. Crystal Circles. Gaan eens kijken hoe het met de avondspits is, Kees Kwaks. Lucella, heel veel voorstellen doet hij niet. Het blijft nog altijd ruim onder de 100 kilometer. Um, de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort bij Inbrugge 4 kilometer. De Europoort op de A15 vanuit Gorkum staat 5 kilometer bij Knoop het Vaanplein. Daar lag een loopvlak van een band die is inmiddels opgeruimd. File begint langzaam op te lossen. Op de A20 richting Gouda bij het plein 4 kilometer. Aansluitend voor Moordrecht nog eens 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Leusden de Zuid. Het NOS Radio 1 journaal. Politieke zaken. Ik ben to te that today dat we vandaag een politieke agreement on over de Union's future budget. This is a good deal for Europe. Ja, een goede deal voor Europa. U hoorde commissie voorzitter Barroso omdat er een uh, akkoord bereikt is over de Europese meerjarenbegroting. Er is nog veel meer Europese actualiteit. Daarom te gast Bas Eikhout, europarlementariër voor GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Die meerjarenbegroting. Uh, er is veel over gedebatteerd. Er was oneenigheid over is dit echt een doorbraak dat ze het eens zijn geworden? Nou ja, je kan zeggen dat het een doorbraak is dat we het eens zijn. Ja. Maar of de begroting dan op inhoudelijk gebied echt een doorbraak is... dat, dat is voor mij echt een tweede vraag. Nee, en hoe, hoe luidt het antwoord? Uh, nee. Nee? nee. kijk Eigenlijk wat we al in februari zagen toen de lidstaten eruit waren... Hè, dus de 27 landen, die waren toen eens. En toen was onze kritiek al van... ja, dit is toch echt een ouderwetse begroting. Uh, je ziet toch de grootste posten blijven. Landbouwbeleid, die structuurfondsen. En juist die zaken die Europa meer moet gaan doen... echt het vergroenen van de economie, energie, uh, innovatie... ja, dat, dat, dat was eigenlijk slachtoffer van die onderhandelingen geworden. Uh, nu moest het Europees Parlement daarmee akkoord gaan... Ja, als je dan gaat kijken wat het Europese parlement heeft verbeterd... dan kun je zeggen, nou, het budget is iets flexibeler. Hè. We hebben het nog steeds voor zeven jaar... maar je mag iets meer met potjes schuiven tussen de jaren. Maar om daarvan nou te zeggen, goh, nou, nu is het echt zoveel anders... dat, dat ik ineens voor ben geworden voor dit budget. Nee, dus, dus de Europese Groenen gaan ook tegenstemmen. Ja, want u ziet uw punten er niet in terug... of in ieder geval van uw partij, of niet genoeg. Uh, kan uh -huh. Europa nu wel verder, omdat er een akkoord is... Jawel, je kan wel zeggen dat nu in ieder geval... nou moet wel alles in programma's worden uitgewerkt heel snel... maar vanaf 1 januari 2014 zou je dan wel in ieder geval... die nieuwe budgetronde kunnen laten gaan lopen. Dus ja, we kunnen wel zeven jaar vooruit. Maar ja, ik voorspel nu al wel uh, allerlei interessante documentaires op tv... over vijf jaar, waarin we weer laten zien... op wat voor rare manieren er Europees geld besteed wordt. Ja, dat hebben wij nu helaas allemaal met z'n allen geaccordeerd. Straks begint er een eurotop, uh, zo rond dit moment uh, in, in Brussel... is. Is deze meerjarenbegroting nog van belang dat dat nu in ieder geval uh, tot een afronding is gekomen? Is dat nog van belang voor die eurotop? Uh, de goede sfeer, denk ik. Uh, dus men, men zal wat blij zijn dat dit dossier in ieder geval is afgesloten. Ik denk dat vooral de Ieren, he, die zijn voorzitter van de EU, dus die zullen heel blij zijn, want zij hebben het toch mooi onder hun voorzitterschap geklaard. Maar om nou te zeggen, goh, dit, dit, uh, dit, dit zal deze EU-top uh, nu ineens vleugels geven, ik vrees het niet. Daarvoor staat gewoon veel te weinig op de agenda. Te weinig of te grote problemen? Nee, te weinig te weinig concrete problemen. Laat ik een voorbeeld noemen, jeugdwerkloosheid. Hebben we het nu allemaal over. Maar wat, wat staat nu echt op de agenda voor vandaag? Dat is waarschijnlijk een declaratie dat wij dat allemaal heel erg vinden. Dan vervolgens in die begrotingsdiscussie hebben we wel een fonds gemaakt. Uh, vrijgespeeld dat, dat dus jeugdwerkloosheid moet aanpakken. Hè, een garantiewerkplan en dergelijke. Op zich niets mis mee... Maar het grote probleem is natuurlijk nog steeds die eurocrisis. Dat is nog steeds het grote probleem. Het vertrouwen van investeerders in Zuid-Europa. Ja, je kan wel een mooi fonds maken waarin je probeert jeugd te begeleiden naar een baan. Maar als er geen baan is, dan waar begeleid je ze naartoe? Je plaveit de weg naar nog steeds geen baan. Ja, En dan moet je het echt gaan hebben over de kern van de eurocrisis. Ja, en dat soort onderwerpen die zijn allemaal vooruitgeschoven. En vooruitgeschoven tot uh, na uh, de verkiezingen in Duitsland, gokje? Ja, inderdaad. Mevrouw Merkel, alles gaat naar oktober. Want dan zijn de Duitse verkiezingen geweest. En je merkt nu gewoon, Angela Merkel bepaalt de agenda... en alle lastige discussie waarvan zij weet... of ik kom in problemen met mijn coalitiepartij, de FDP... Of het ligt niet lekker bij de Duitse achterban. Dat soort thema's zijn allemaal naar oktober geschoven. Ja, en wat is dat dan? Waar kan zij op verliezen op wat nu besloten had kunnen worden? Nou, Een van die hele duidelijke discussies die nu natuurlijk voor, nog steeds voor ligt, al eigenlijk een paar jaar voor ligt, is dat Europa met die gezamenlijke munt echt moet gaan nadenken over echt gezamenlijk economisch beleid. En bijvoorbeeld ook het gaan delen van gezamenlijke schulden. He, dat heet dan euro-obligaties, technische term. Maar het gaat er echt om dat op dit moment hebben we één muntunie. Het kapitaal stroomt vrijelijk van, maar nou, vooral van Zuid naar Noord weg. En we weigeren gezamenlijk die schulden wat meer te gaan delen, zodat we de risico's delen. Zodat er vertrouwen komt in Zuid-Europa en we daar dus weer banen kunnen gaan creëren. Maar had zij niet op een gegeven moment gezegd dat eurobonds wel tot de mogelijkheden zouden behoren, een tijdje geleden? Ze heeft wel eens vaak een uitspraak gedaan... dat daar wellicht een keer over gesproken kan gaan worden... maar ze heeft bij het zetten van deze agenda heel duidelijk gezegd... maar nu niet. Ja, en u, u schreef eerder voor uw partij deze week een essay... werd uitgebracht en uh, da, daar was de kern van... schiet nou niet iedere keer in die nationale reflex. En dat is eigenlijk wat er nu op dit moment gebeurt. Ja, het zijn, kijk we hebben een aantal hele lastige thema's die we echt moeten gaan oplossen. Willen wij door met die euro? Hè? Dat is gewoon de politieke vraag. Maar tot nu toe hoor ik alle partijen zeggen, behalve dan in Nederland een PVV... maar ook een, tot en met de SP zegt, wij willen door met de euro. Maar vervolgens allerlei lastige keuzes die daarbij horen... dat soort thema's willen we niet bespreken. Ja, dan houden we geen vertrouwen. Die euro blijft dan een probleem. En dan zal de economie in Europa problematisch blijven. En dan houden we jeugdwerkloosheid. En dan kun je allerlei leuke fondsen tegenaan gooien... Maar maar de kern van ons economisch probleem blijft dan staan. Goed, Bas Eickhout, uh, dank voor uw commentaar op die Eurotop. Um, Europarlementariër voor GroenLinks, dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Daarvoor zit hier Freddy Fantijn. Honderden etnische Albanese zijn slaaggeraakt met de oproerpolitie in de hoofdstad Pristina in Kosovo. Ze zijn tegen de normalisering van de betrekkingen met Servië. In april al sprak een interviewer bij de BBC met vicepremier Kusari van Kosovo over samenwerking met de Serviërs, volgens de EU de enige werkbare oplossing. De premier wil wel samenwerken, de vicepremier, De maar... the first one is that the Serbia has been the aggressor, that Serbia has been the one with their forces that killed about 15.000 Kosovars. Uh... 13.000 van die mensen die civiel waren, die 800.000 mensen van hun huizen uitgevoerd hebben. Dus met respect. Like, no, we moeten het over de periode na het einde van de verhouding. Absoluut. Maar dan. Ja, we begrijpen. Maar dan, even na al van dit, begrijpen we dat de wil van de mensen van Kosovo en Serbië. is de independence die we declared en heeft bekleed en heeft bekend. Servië was de agressor, zegt de visie-premier die de dood van 15.000 Kosovaren heeft veroorzaakt. Servië moet begrijpen dat wij Kosovaren onze onafhankelijkheid. Willen bewaken. morgen vergaderen de Europese leiders over onderhandelingen met Servië over het EU-lidmaatschap en op termijn ook met Kosovo. Over de toestand van Nelson Mandela maakt iedereen zich nog steeds zorgen. Veel duidelijkheid is er niet. Alle media, ook in Zuid-Afrika, spreken elkaar tegen. In een interview zei dochter Makaziwe Mandela: We as a family cannot communicate in detail, because his medical team communes directly with the president. But safe to say. Yes, that the situation is critical. Yes. Ze zei dat de familie geen uitspraken doet over de medische toestand van Mandela... omdat het is afgesproken dat de president dat doet. Maar ja, zijn toestand is kritiek. De Zuid-Afrikaanse president Suma zei vandaag... dat de toestand van Mandela de afgelopen nacht is verbeterd. Hij is er nu een stuk beter aan toe, zei hij. Sinds 1 juli vorig jaar geldt er een meldplicht voor grote telecomstoringen. Het aantal storingen blijkt toe te nemen. En ze worden vaak veroorzaakt door uitval van energie. Dat meldt het agentschap Telecom op de site. En hoofdinspecteur Spijkerman legde bij BNR uit. Is ten eerste dat toch zeg maar. Uh... De drukte op, op, in de lucht toeneemt op de frequentie. Er wordt meer gebruik van gemaakt. Uh, je ziet steeds meer dienstentoepassingen die er zijn. Uh, en de techniek wordt ook wel ingewikkelder. Uh, ja, in mijn woorden, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Sinds begin dit jaar zijn aanbieders ook verplicht om vast te leggen... in een continuïteitsplan wat ze doen om verstoringen te voorkomen. Aan die verplichting heeft volgens de inspecteur... nog maar een kwart van de telecomproviders voldaan... Nou, vooral de kleinere bedrijven nog niet. In Schagen zijn ze trots op buurtkruidenier Willem-Jan Stam. Hij staat in de International Herald Tribune... dat is de wereldeditie van de New York Times. Het stuk gaat over de outlet-supermarkt die Stam heeft geopend... achter zijn gewone supermarkt. De producten daar kosten de helft... omdat ze zijn afgekeurd voor normale supermarkten. Niet omdat ze over datum zijn, maar omdat ze bijvoorbeeld... uit het assortiment gaan. Bij RTV Noord-Holland vertelt de kruidenier... hoe de Herald Tribune bij hem terechtkomt. Die man die kwam hier al in Nederland voor de damn food waste op, op het Damrak eerdaags. En uh, hij zag mij toen ergens uh, op internet voorbij vliegen... en hij denkt, hé, hey, daar moet ik ook even heen. En toen kwam hij hier ook. Het is goed dat we het met z'n allen nu uh, het onder de aandacht brengen... en dat we er wat aan gaan doen met z'n allen, hoop ik. Want het is gewoon een schande hoeveel we aan het vernietigen zijn met z'n allen. De Kruidenier heeft overigens het artikel in de International Herald Tribune... zelf niet op internet... Uh, of hij heeft het wel gelezen, maar alleen op internet. Want een papieren exemplaar was in Heelsgaan, niet de kop. Omop Flevoland meldt op de site dat de gemeente Zeewolde 70 verkeersborden gaat verwijderen. Er worden 25 borden ergens anders neergezet. Dat is de uitkomst van een breed onderzoek waarbij inwoners uh, konden melden bij de gemeente welke verkeersborden onleesbaar, onlogisch of onduidelijk waren. Een voorbeeld van borden die worden weggehaald zijn die langs een weg in de gemeente waarop staat dat bromfietsers niet op de weg mogen rijden. Terwijl in de wet staat dat brommers op de weg moeten rijden. We gaan naar de borden op Wimbledon, de uitslagenborden. Hoe is het met Icor Zijsling, Mark Brasser? Die is zojuist begonnen aan zijn tiebreak in de derde set. Ja, het is hier een beetje raar. Op het centercourt wordt niet gespeeld. Op baan 3, daar speelt Grigor Dimitrov tegen Grega Zemmelja. Zit het diep in een vijfde set, daar wordt ook niet gespeeld. Maar op baan 18, ja, het park is hier niet zo heel erg groot... daar wordt gewoon doorgespeeld, dus daar regent het blijkbaar niet. Eerste punt van de tiebreak is zojuist gespeeld. Raonic begon de tiebreak met z'n veren. En ja, meteen een mini-break, een mooie backhand langs de lijn... van. Igor Sijsling haalt hij het eerste punt in de tiebreak. Dat belangrijkste eerste punt in de tiebreak haalt hij binnen. En hij mag nu zelf twee keer serveren. Hij haalt ook het tweede punt binnen. 2-0 dus in het voordeel van Igor Sijsling. Het ziet er heel goed uit voor de Nederlander. Hij leidt met 2-0 sets. En ook in de derde set in de tiebreak staat hij voor. We gaan richting het nieuws van 6 uur. En na zes in het Radio 1-journaal. Uh, Alice van Gelder in Soweto bij het huis waar Mandela gewoond heeft. Tot zo.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 In Hollandse Zaken, hoe kun je als gewone Nederlander het gegraai van topbestuurders stoppen? Je abonnement bij Ziggo opzeggen? Een woningcorporatiebaas via een flyeractie aan de schandpaal nagelen? Zijn dit soort acties zinvol? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken, morgen bij Max op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal.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 Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het Radio 1-journaal meer over de plannen van de VVD... om de post minder vaak te laten bezorgen. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Ewout de Jong. Leden van het kabinet praten vanavond met de fractievoorzitters... van D66 en GroenLinks. VVD en PvdA hebben de steun van de oppositiepartijen nodig... om de extra bezuinigingen van 6 miljard voor voorvolg...